7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Lokale politiek Haren vindt dat overheid tekort is geschoten. Problemen met stroom- en watervoorziening in Noord-Limburg... en Nederlandse webwinkels doen goede zaken. In Haren is het onderzoek naar de rellen van vrijdagavond in volle gang... en naar de vraag wie ervoor verantwoordelijk is...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 Bij alle verdachten wordt snelrecht toegepast. Ze kunnen pas naar huis na een besluit van het OM over een boete, dagvaarding of werkstraf. Ook de Duitse minister van Consumentenbescherming mengt zich in de discussie over de schuldvraag. Zij vindt dat Facebook medeverantwoordelijk is. Het netwerk moet privacyinstellingen veranderen om te voorkomen dat uitnodigingen voor een privéfeestje naar iedereen verzonden worden. Ook in Duitsland ontaarde een uitnodiging via Facebook eerder in rellen. In het noorden van Limburg en een aantal Brabantse plaatsen had de afgelopen uren te maken met een stroomstoring. En nog steeds zijn er problemen met de watervoorziening. Rond half vier vielen van alles uit. Her en der deden straatlantaarns en stoplichten niet meer. En ook de pompen van waterleidingbedrijven vielen uit. Oorzaak is niet duidelijk. Rond half zes was de stroomvoorziening hersteld. En een woordvoerder van de veiligheidsregio verwachtte dat rond deze tijd, zeven uur, de problemen met het water in Noord-Limburg ook zijn opgelost.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 Het waait stevig uit het zuiden tot het zuidoosten. Later vanmiddag draait de wind naar het zuidwesten... en neemt de kracht aan zee toe tot hard windkracht 7. Na BB verkeersinformatie 30 kilometer file in ons land. Wat langere file staat op de A28, Zwolle, richting Utrecht. Dus de afrit Ermerlo en Strand Nulde staat 5 kilometer. Verderop bij Amersfoort nog eens 2 en voor Leusden 6 kilometer...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 Kijk op spierkramp.nl. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, acht minuten over zeven. De stijgende zorgkosten door vergrijzing zijn maar op één manier in te dammen. Namelijk als ouderen in verzorgingstehuizen meer zelf gaan betalen. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad. Komend uur hoort hij daar meer over in onze uitzending. We gaan eerst naar het laatste nieuws uit Hagen. De bevolking daar komt langzaam bij van de rellen van vrijdag. Rellen die trouwens internationaal ook groot nieuws waren. Hello, I'm Jonathan Mann at the CNN Center. This is CNN, the world's news leader, and here are the headlines. A girl's 16 th birthday party in the Netherlands wasn't so sweet after the invitation on Facebook went viral.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 In de Nederlandse gemeente Haren is een feestje helemaal uit de hand gelopen. Uit heel Nederland waren duizenden mensen naar Haren gekomen, een randgemeente van de stad Groningen. Een meisje had daar via Facebook haar verjaardagsfeestje aangekondigd, maar onbekende maakten er meteen een uitnodiging van. Deze nacht werd de kleine oort Haren in de Nederlanden zo so snel niet vergessen. Brennende auto's, randale, verwüstung. 500 politisten in inzet, 34 verletsten, over 30 verhaftingen. Wij hebben nu contact met Paul Heidanus van het Politiekorps Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u ook buitenlandse media te woord moeten staan, meneer Heidanus? Ja, mijn talenkennis is uh, wat dat betreft ook redelijk op de proef gesteld. Maar uh, ja, goed, wat dat betreft heb ik me aardig kunnen redden. Ja, wie zijn er allemaal langsgekomen? Nou goed, de, de zenders die uh, u heeft gepresenteerd zo net, uh, ja. uiteraard ook. Uh, en daarnaast, uh, Tokio, uh, daar is ook nog een telefoontje vandaan gekomen. Dus Japan zo. heeft uh, ook nog daarover uh, bericht. Ja, wat dat betreft is het uh, landelijk nieuws geworden. En ja, dat is een twijfelachtige heer. Nou, meneer Daanis, dan maar naar de laatste cijfers. Hoe is de stand van zaken? Hoeveel aangiften zijn er inmiddels binnen? Nou, de teller staat tot 25 aangiften, 22 maal voor vernieling. Tweemaal diefstal en één keer voor mishandeling. Dat is op dit moment de, de, de, de teller, maar we gaan ervan uit dat er zeker nog meer aangiften bij gaan komen. We begrijpen dat ook de korpschef van Groningen aangifte heeft gedaan. Hoe zit dat? Nou, die, die is natuurlijk toen het misging in Haren, is die zo snel mogelijk met zijn eigen auto naar het gemeentehuis gekomen. En onverlaten hebben over zijn auto heen gelopen en de dus vernielingen aangericht, ook aan zijn auto... Nou, hij, hij heeft net als andere mensen aangifte gedaan gisteren. Okay. Nou, misschien is dat ook een appel naar andere mensen om dat ook te doen. Want als dat gebeurt, pas dan krijgen we een goed beeld van wat de schade is geweest. Ja, en is er wel enig zicht op de omvang van de schade? Nee, daarvoor is het nog te vroeg. Ik denk dat we de komende week zeker nog eventjes erbij moeten pakken... om te kijken van uh, hoeveel mensen nog aangifte gaan doen. Nou, er komt een moment dat we gewoon gaan zeggen van nou, nu houdt het op. En dan moeten we maar eens kijken samen met de gemeente hoe groot die schade nou uiteindelijk is geweest. Hoeveel mensen zitten er op dit moment vast? Op dit moment zitten er nog 35 verdachten vast. Eén is in vrijheid gesteld... Nou, het Openbaar Ministerie die gaat uh, vandaag bekijken wat met deze verdachten gaat gebeuren. Mm -hmm. uh, Snelrecht zou sprake van kunnen zijn. Misschien dat sommige verdachten vast blijven zitten tot aan een rechtszitting. Uh, dat laten we over aan het Openbaar Ministerie. Dat oordeel gaat vandaag uh, uh, geveld worden. Oké, okay. 35 uh, mensen die nu nog vastzitten, er waren veel meer mensen die aanwezig waren in haren. Wat zegt dat um, over het aantal mensen dat uiteindelijk uh, tot geweldplegingen overging? Is dat dan een, een relatief kleine groep geweest? Nou, kleine groep, uh, we zijn er nog lang niet. Uh, we moeten nog ruim 2 gigabyte aan beelden bestuderen. Er komt buitengewoon veel filmmateriaal, veel fotomateriaal uh, in onze richting. Dat moeten we de komende tijd gaan analyseren. En uiteraard proberen we op grond van de beelden strafbare handelingen uh, te constateren. Uh -huh. Op grond daarvan verdachten te herkennen. En dan uiteindelijk tot nieuwe aanhoudingen over te gaan. Maar wat, nou, welk, wat welk, beeld, be ja, welk beeld bestaat bij u over de situatie in Haren op dit moment? Is het inderdaad zo dat ja. er ja, misschien een, een, een kleine groep over is gegaan tot gewelddadigheden? En dat er daarnaast een groep was die ja, gewoon een feestje wilde vieren? Kijk, er zijn duizenden mensen geweest. En er is altijd een kleine groep die de boel uh, verpest voor een hele grote groep. Laat dat helder zijn. Maar de groep uh, relschoppers is toch vrij groot geweest. Hoe groot ongeveer? Heeft u daar een beeld van? Ja, dat, dat vind ik heel lastig. Uh, tientallen, misschien uh, honderden. Uh, dat is heel lastig om te, te bepalen, maar het is begonnen met een kleinere groep. En die groep is steeds groter geworden. Het heeft ook kennelijk een aantrekkingskracht op anderen gehad. Dus laten we nou niet tientallen uh, de schuld gaan geven van, van wat daar gebeurd is. Dus die groep is zeker groter geweest. Goed. Meneer Herdanes, dan nou komt er ook kritiek op de politie. Onder andere van de politiebond, ACP. Er wordt gezegd, wat was al weken bekend dat er zoiets zou gebeuren. Hoe, hoe gaat u met de kritiek om? Nou, kritiek, daar moet je, moet je uh, ver mee omgaan. Uh, dat nemen we tot ons. Uh, nou, waar kritiek is, zien we ook dat daar veel positiviteit is. Uh, we hebben bijeenkomsten gehad met ondernemers, uh, met burgers uit Haren... Mensen die binnenkomen lopen in de politiebureaus. En die ook een stuk waardering voor het politieoptreden uh, hebben. Dus waar uh, kritiek is, is ook waardering. En ja, de evaluatie die uiteraard komen gaat, die onafhankelijk zal zijn... Nou, die zal uiteraard de onderste zijn, uh, boven bovenkrijgen. Maar heeft de ACP uh, gelijk? Was het weken van tevoren bekend? Daar ga ik inhoudelijk niet op reageren, mevrouw. Want, want, uh, maar wacht uh, even, dat is toch belangrijk? Wil. Uh. Uh, wij gaan gewoon eventjes op een hele rustige manier om... Uh, allereerst met het opsporingsonderzoek, want dat vinden we primair... Maar uiteraard gaan we op een later moment zelf kijken. Ja. Ook naar onszelf zelf kijken, hebben we het goed gedaan of moeten we... Nee, brengen. maar ik, ik vraag u niet om in te gaan op die kritiek, hoor. Maar meer om uh, in te gaan op de vraag of het klopt dat uh, er meldingen waren... dat het mis zou kunnen gaan. Dat het al weken van tevoren bekend was dat er iets stond te gebeuren. Nou, we waren heel goed voorbereid. Uh, we kregen ook informatie dat, dat uh, er natuurlijk heel veel mensen zouden komen. Er is natuurlijk ook geroepen door sommigen dat ze uh, uh, vervelende dingen zouden doen... Alleen, er is heel veel gezegd en, en uh, ja, je kunt aan de voorkant nooit voor 100% inschatten wat nou waar is en wat onwaar is. Uh, 30.000 mensen zouden komen, nou uiteindelijk zijn het duizenden geweest. Eerder 3000 dan, dan, dan een hoger getal. Mm -hmm. ja, en, als je, en als je dan bekijkt van uh, wat er allemaal gezegd is, dan is dat veel meer dan wat uiteindelijk uh, daar gekomen is. Okay. En wij, moeten gewoon goed wij, wij waren gewoon goed voorbereid, laat ik dat helder zeggen, alleen als als het geweld dan zo excessief en zo plotseling ontstaat, ja, dan zit er altijd een verrassingselement in. Paul Heidanus van het politiekorps Groningen. Dank u wel voor de toelichting. Ik heb het graag Limburg en Brabant hebben vanochtend behoorlijk veel last gehad van een stroomstoring. Grootste problemen lijken achter de rug. U hoort er zo meer over. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Arnoud Broekhuis. 35 kilometer file in ons land. Opmerkelijke files op de A2 Maastricht Eindhoven voor knopen de hoogte. 2 kilometer na een aanrijding is daar de linkerrijdstok dicht. Op de A8, Zaanlam richting Amsterdam, staat voor de Complein 3 kilometer file, daar zijn twee rijstroken dicht. Daar is een aanhanger losgeschoten van een auto. En op de A12, Arnhem richting Utrecht... tussen knooppunt Waterberg en Wageningen, 6 kilometer. Na een aanrijding is daar de rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We gaan naar Frankrijk. Zeker negen bergbeklimmers zijn in het Himalaya-gebergte in Nepal omgekomen... toen ze werden verrast door een lawine. Zeven slachtoffers kwamen uit Frankrijk. Ook een Duitser en een Nepalese gids overleefden de lawine niet. Correspondent Rondinker in Parijs. rond zeven Fransen dood op een berghelling. Dat is nogal wat. Hoe is er in Frankrijk gereageerd? Hij is geschokt, gereageerd hier vanwege natuurlijk het hoge aantal Franse slachtoffers. De vakbond voor de berggidsen SNGM, die heeft het over het zwaarste ongeval van de afgelopen jaren. En natuurlijk in de plaatsen waar de mensen vandaan kwamen, daar is verdriet. Onder de slachtoffers waren ook drie ervaren berggidsen uit de plaats Chamonix. Er waren mensen op die berg die aan het klimmen waren om geld in te zamelen voor een goed doel. Men wijst hier ook op de... Gevaren van met name de berg waar nu die uh, lawine heeft plaatsgevonden, die staat te boek als een gevaarlijke berg. Maar ja, ondanks dat blijft het toch volgens de Franse media een tragisch ongeluk. Ron, ja, is er al iets meer bekend over de toedracht, bijvoorbeeld waar de klimmers waren? Het speelde zich af op de berghelling Manaslu uh, uh, in Nepal. De klimmers hadden een kamp opgeslagen ongeveer uh, zo'n 700 meter onder de top. De top ligt op 7400 meter. En uh, ze werden overvallen in hun slaap voor een deel, want de lawine... Uh, vond plaats rond kwart voor vijf ochtends. Dus een klein deel was wakker om het ontbijt te prepareren. De anderen lagen nog te slapen. Toen kwam die enorme sneeuwmassa naar beneden. En uh, werden er uiteindelijk uh, dus tenminste negen mensen meegesleept. Vier Franse lichamen zijn inmiddels geborgen. Er worden nog drie vermist. Maar men houdt er rekening mee dat die drie ook zijn omgekomen. Want Um, het is moeilijk om onder die temperaturen bij die omstandigheden zo lang te overleven als nu. Je moet niet vergeten dat het zich eigenlijk gisterenochtend ochtend dus al plaats heeft uh, gevonden. En dat men dus 24 uur later nog steeds deze lichamen niet heeft gevonden. Wat is er bekend over de, de klimmers? Waren ze ervaren? Nou kijk, dit gebied trekt natuurlijk uh, jaarlijks vele honderden bergbeklimmers buitenlanders. De meeste hebben in eigen land of in een regio bij hen in de buurt ervaring opgedaan. Uh, de mensen die hier bij deze expedities betrokken waren waarschijnlijk ook. Um, ze waren van plan trouwens, sommige van die Fransen om uh, naar beneden te gaan, om de afdaling te volbrengen zonder zuurstof te doen. Nou, dat doe je niet als je geen ervaring hebt met het beklimmen van uh, dit soort bergen. Dus we gaan er hiervan uit dat de Fransen die zijn omgekomen maar ook de Fransen die gered zijn, want er zijn ook nog een paar Fransen wel naar ziekenhuizen overgebracht. Dat dat ervaren bergbeklimmers zijn. Maar goed, als ze inderdaad in hun slaap overvallen zijn zoals de berichten nu zijn. Ja, daar kun je natuurlijk niet tegen wapenen hoe ervaren je ook bent. Ja. de omstandigheden zijn moeilijk natuurlijk. Wordt wel doorgezocht naar uh, de lichamen? Ja, in, de, in de loop van uh, onze uh, nacht is, zijn de zoektochten weer begonnen. Maar het gaat onder hele moeilijke omstandigheden. En ze zaten heel hoog op de berg. Het is moeilijk om daar uh, materieel naartoe te krijgen. De weersomstandigheden waren niet ideaal. Uh, wat ik hier begrijp zijn dat er vijf helikopters op dit moment ter plaatse zijn... om nog te zoeken naar uh, de, de lichamen van de omgekomen bergbeklimmers. Er is nog een kleine hoop dat er toch nog mensen opduiken. Zoals er een, een Canadees die lange tijd als vermist werd opgegeven enkele uren... hebben. Heeft zijn familie in onzekerheid gezeten totdat het bericht kwam dat hij toch in leven was. Uh, hij miste enkele tanden, uh, had een blauw oog gekregen. Dat schreef hij zelf op zijn Facebookpagina, maar hij lag nu in een ziekenhuis in Katmandu. Dus uh, het kan nog goed nieuws opleveren... want het kan pas heel erg verspreid, als een uitgestrekt gebied. Eén deel is getroffen door die sneeuwmassa... maar een ander deel uh, is uh, nagenoeg ongemoeid gelaten. En uh, ja, afhankelijk dus van waar de bergbeklimmers sliepen... daar is ook de grootste ramp afgespeeld. Uh, de lichamen geborgen wanneer... Ja, dat hangt er dus vanaf of ze erbij komen. En uh, ja, je weet het, in sommige gevallen op dit soort bergen... worden die lichamen niet teruggevonden. Uh, misschien pas later bij uh, expeditie die hetzelfde pad willen omhoog gaan. Correspondent Ron Lenker vanuit Parijs. Het is tien minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wat moet er allemaal veranderen in de zorg? Allerlei organisaties maken later vanochtend hun wensenlijstje bekend. Een van die wensen is dat, uh, of adviezen eigenlijk, is dat we later... als we oud zijn, minor remmers, meer zelf moeten gaan betalen. Ja, later, dat duurt natuurlijk heel lang. Ja, dat hoop ik ook. <laughs> hey. uh, jij bent in Beverwijk bij het Rode Kruis Ziekenhuis. meer zelf betalen, zien ze daar wat in? Ja, zoiets, hè. Meer zelf betalen, de, de, de, de marktwerk. Ik ben een beetje de Je bent hier zo de weg kwijt, weet je dat. In zo'n ziekenhuis. is dat er overal. Hart, hartbewaking, neurologie. En dan zie ik hier een, een bordje. Allergologie, dermatologie, geriatrie, vaatlab, psychiatrie, psychologie. Een hele lijst. En Carolien Beentjes is er verantwoordelijk voor. Goedemorgen. Goedemorgen. En er staat bij manager moet ja, tegenwoordig in de zorg, een manager. Ja, we moeten zo ontzettend veel regelen. Dus dat klopt inderdaad, dat je ook managers in de zorg nodig hebt. Maar niet te veel, want dat gaat vooral om de mensen die het echte werk doen. Kijk, daar haalden we het net toch over, over de marktwerking. Over, uh, en toen zei u een beetje van, nou, voor mij mag het wel weer weg. Ja, ik vind het erg belangrijk dat we de collectieve sector... dat we iedereen garanderen voor de basiszorg. Dus persoonlijk uh, mag het voor mij wel weg, de ja, we dat net allemaal hebben ingevoerd, zo'n beetje. Ja, ja en systeemverandering, daar zitten we nou weer niet op te wachten. Dus daar moet ik eerlijk... Het moet voor de zoveelste keer zijn, ja. net als in het onderwijs. Elke keer moet het weer anders. Ja. ja, en het is nog net niet goed geland en dan moet het alweer anders. Nou, laten we dat vooral niet doen. Nou heb ik net een hele lijst opgenomen van waar u allemaal verantwoordelijk voor bent. Allergologie. Is voor allergisch en zo? Dat klopt. Maar wat moet, moet u dan... En neurologie en psychiatrie, al die dat managt u allemaal? Nou, ik ben, ik ben vooral uh, met de afdelingsleiders en de, de artsen... want de artsen die doen, die zijn verantwoordelijk voor de inhoud. Ja, is... En ik probeer uh, samen met hen de zorg uh, goed te regelen. Ja. Dus de aanvullende zorg, de handen in het bed waar u het net over had. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe lang doet u het al? In dit ziekenhuis een, uh, een half jaar en het managen in de zorg. Uh, ik heb hiervoor in verpleeg- en verzorgingshuis in de thuiszorg gewerkt. Dat doe ik nu zo ruim 15 jaar. En? Het ziekenhuis, hoe bevalt het? Geweldig, geweldig. Ik vind het fantastisch. Mooi ziekenhuis, het Rode Kruis ziekenhuis. Heel veel dynamiek, gebeurt heel veel. Het zijn ontzettende leuke artsen, leuke verpleegkundigen... om mee samen te mogen werken. Het is hol of stilstaan, riep net ook al iemand. En het is ach, afgelopen nacht vrij rustig geweest, hoor ik net. Maar dat kan zomaar veranderen natuurlijk. En dat vindt u leuk? Dat dat, uh... Ja, dat uh, spreekt me enorm aan, dat, uh, die dynamiek die er hier is. Het is s'nachts inderdaad hollen of stilstaan. Maar overdag is er natuurlijk heel veel geplande zorg. En daar zit uh, nou, ook wel heel veel dynamiek in. Ja, wat, moet u nou, wat is het moeilijkste om te regelen? Uh, zorgen dat je capaciteit altijd uh, afgestemd is met de zorgvraag. En dat maakt die dynamiek jou net het lastigste. Ja, je bent een soort stationschef. Je moet zorgen dat alle treinen op tijd vertrekken aan kunnen komen. Dat wens ik wel, ja. Dat wens ik vooral voor de patiënten. Dat we het zo geregeld hebben dat ze heel snel geholpen worden. En uh, goed geholpen worden. Als u nou in een belangstel Den Haag luistert nu, zou kunnen, hè? Wat zou u dan nou meegeven aan dat nieuwe kabinet? Welk kabinet er dan ook komt te zitten? Wat is in één zin nou wat, wat echt nu geregeld moet worden? Waar ze nu echt eens zwerk van moeten maken? Maken? Ik denk efficiënte zorgverlening. Beloon efficiënte zorgverlening. Dus die registraties, daar worden we gek van. Niet is... nog meer administratie? Niet nog meer administratie. Maak ook dat systeem niet zo ingewikkeld. Maar beloon als verzekeraar en als overheid nou die efficiënte, goede zorgverlening. Dus als... Waarvan acte vanuit Beverwijk? Uh. table while I look outside so many things I'd say if only I were able but I just keep Drowning, there's no one here to say Sarah bar denk ik. <lacht> King of anything. Dat zeg ik. maar iets. Vier ja. minuten voor half acht is het. Je luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Door een storing heeft een deel van Noord-Limburg... vanochtend vroeg een paar uur zonder stroom gezeten. Ook een aantal dorpen in Brabant had last van de storing. Strom doet het inmiddels weer. Maar door de uitval van de elektriciteit... kwam ook een deel van Limburg zonder water te zitten. Ik kon er niet doorspoelen vannacht. Inge Scheurs van de waterleidingenbedrijf... Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat? Geen stroom en dus ook geen water? Ja, dat klopt. Door de stroomstoring zijn uh, een aantal van onze pompen uitgevallen. En wat houdt dat dan in? Uh, als de pompen uitvallen, dan, uh, dan is er geen druk op ons leidingnet... Uh, waardoor er geen water uit de kraan komt. Dus geen water uit de kraan, geen water in je toilet? Precies, geen water in de douche. op het moment dat de stroom weer hersteld is... Uh, ja, dat betekent dat we onze pompen ook weer konden... Resetten zoals dat heet. En uh, dat we de drinkwatervoorziening ook weer op orde konden krijgen. Maar mevrouw Schreus, is er geen noodsysteem dan als de stroom uitvalt? Ja, we hebben noodstroomaggregaten. Die zijn ook uh, op andere pompstations ook in, in werking gesteld. Alleen op één pompstation helaas niet. Uh, en dat betrof de gemeente Vendraai, Bergen en Gennep. Hm, maar dat is dus een fout. Dat moet dus hersteld worden. Uh, ja, het, om het, voordat we heel technisch gaan, er was in dit geval sprake van een stroomdip. En die was niet ernstig genoeg om deze stroom gaan op de start. Maar de boel deed het niet meer. Dat lijkt me ernstig genoeg. Ja, we zullen daar inderdaad goed naar moeten kijken. Nou, we hoeven niet te technisch te worden, mevrouw Schuurs. Maar een stroomdip zorgt dan bij het ene aangegaan dat het wel aanslaat en bij de ander niet? Ja, daar komt uiteindelijk wel op neer. Nou goed. Hoeveel huishoudens hebben er last van gehad? Ongeveer 10.000 huishoudens. En jullie hebben dat uiteindelijk opgelost door gewoon controle alt in te toetsen tegelijkertijd, begrijp ik. Daar komt het wel neer, ja. Ja, dat is altijd de oplossing inderdaad, volgens mij. Precies, ja. <laughs> Dank en voor iedereen, nu. iedereen heeft weer water. Heel goed. Inge Schuurs okay. van de Waterleidingmaatschappij Limburg. Dank Dank u wel. Graag gedaan. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant, ja, die is binnen.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 Onderzoek naar Project X in Haren nog in volle gang en twee doden bij een steekpartij in Best. Het onderzoek naar de rellen in Haren van Vrijdag is nog in volle gang. Voor inwoners is er vanavond een tweede bijeenkomst waarop ze hun ervaringen kunnen delen. Er zijn tot nu toe 25 aangiftes gedaan, de meeste van vernieling. Ook de korpschef is naar de politie gestapt, zegt een woordvoerder. Nou, die, die is natuurlijk toen het misging in Haren is die zo snel mogelijk met zijn eigen auto naar het gemeentehuis gekomen... en.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 Ik krijg ineens een berichtje van, staat er allemaal recherche in je straat? Met dat ik hier sta, zie je de technische recherche beginnen zijn werk te doen. Het commando centrum binnenkomen. Ja, sowieso Best het is heel rustig en, en heel gemoedelijk, heel dorps. Ja, dan schrik je toch wel, ja. Volgens de Brabantse politie was het mogelijk een ruzie in de relationele sfeer die uit de hand is gelopen. In de buurt van de woning in Best werd op aanwijzingen van getuigen een verdachte aangehouden. Flinke stroomstoring vannacht in Noord-Limburg en een aantal Brabantse plaatsen. Ook de pompen van waterleidingbedrijven zijn uitgevallen. Rond half vier viel er van alles uit. De uh, Straatlandhaans stoplichten deden het niet meer. Oorzaak is nog niet duidelijk, maar inmiddels zijn stroom- en watervoorziening in het noorden van Limburg hersteld. Bij een Foxconn-fabriek in China zijn vannacht rellen ontstaan. 2000 medewerkers zijn woedend, omdat een bewaker een van de arbeiders zou hebben geslagen. Het bedrijf zegt dat de werknemers met elkaar vochten, zegt correspondent Marieke de Vries. ...van verschillende afdelingen... ...gingen volgens een woordvoerder van vochtcom ...met elkaar op de vuist. Waarom? Dat is nog niet bekend... ...of in ieder geval nog niet bekend gemaakt... ...maar het escaleerde in ieder geval wel... ...in grote groepsgevechten en zelfs in rellen... ...waar volgens de laatste berichten... ...duizenden werknemers aan meededen... En dat kan omdat je moet weten, zijn bij die fabriek 97.000 mensen aan het werk. Dus dat is nogal wat. De boze menigte heeft onder meer een wachttoren vernield. Tien gewonden zijn er en het bedrijf is gesloten. De Foxconn-fabrieken in China staan ook bekend als de Apple-fabrieken. Er worden ook onderdelen voor andere bedrijven gemaakt. Het aantal doden bij het lawineongeluk in Nepal is opgelopen tot tien. Onder hen zijn zeker zeven Fransen. De groep was bezig met de beklimming van de Manaslu, een berg van 8.100 meter in de Himalaya.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 De award in de categorie drama voor beste acteur en beste actrice gingen allebei naar Homeland. Actrice Claire Danes kreeg de prijs voor haar rol als CIA-agent en Damian Lewis kreeg de prijs voor zijn rol als militair. I'm Damian Lewis. I'm one of those pesky Brits. Uh, apologies. Um, I don't really believe in judging art, but I thought I'd show up just in case. Hij is gekomen en uh, ja, dat heeft zeker goed uitgepakt voor hem. De serie won ook award voor beste script en beste montage. En Modern Family kreeg de prijs voor beste comedy voor de derde keer op rij. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het belooft vandaag een dag te worden met later op de dag en vooral vanavond ook een stevige wind. Op dit moment trekken er buien over het land en is het zo'n 9 tot 12 graden. Vanochtend blijft het bewolkt en is er eerst nog kans op een bui, maar het wordt wel geleidelijk aan droger. Dat is maar van korte duur, want vanmiddag leeft de buiigheid weer op. Het trekken vanuit het zuiden vanmiddag buien over het land, daarbij is kans op onweer en windstoten. De wind die komt eerst uit het oosten en draait in de loop van de middag naar het zuiden. Daarbij trekt de wind ook aan en wordt matig tot vrij krachtig, aan de kust vanavond krachtig tot hard. Ondanks het gure weertype wordt het vandaag toch nog zo'n 18 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden. In de loop van vanavond dan wordt het droger en klaart het vervolgens op. Kijken we naar morgen, dinsdag, dan zijn er wolkenvelden, zonnige momenten, maar er komen ook landelijk een paar buien voor. Het wordt morgen een graad of 18. Awb Verkeersinformatie. Ruim 90 kilometer file in ons land. De meest opmerkelijke file staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt de hoogte 5 kilometer. Na een aanrijding is daar de linkerrijstrook ook dicht. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam is nabij het Koenplein. Er staat 3 kilometer file. Dat komt door een losgeschoten aanhanger. De rechter reisstok is daar dicht. En die file slaat zelfs terug op de A7. Hoorn richting Zaandam. Want tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat inmiddels 8 kilometer. Ten slotte op de A12 een lange file. Arnhem richting Utrecht. Na een aanrijding staat tussen knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen nog altijd 9 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. John!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 minuten over half 8. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. En daar vindt u bijvoorbeeld het formatiedagboek 2012. Maandag 24 september, start van week 3 en dag 12 van de formatie. Na een weekend waarin Diederik Samson toegejuicht werd... door de PvdA-ledenraad in Utrecht. Politiek redacteur Joost Vullings, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zegt Joost geen enkele wanklank daar bij de PvdA? Nee, ja, het was eigenlijk vooral veel applaus dat het voor de leider eh, klonk. Eh, uiteraard wel een enkele kritische vraag. Bijvoorbeeld, moeten we nu echt met de VVD regeren? Vroeg een enkel lid zich af. Nou ja, dan is het antwoord van Diederik Samson... nou ja, er is echt geen andere optie op dit moment. En natuurlijk is er angst voor de inhoud van het regeerakkoord. Wordt het wel sociaal genoeg? Nou, en dan is het antwoord... als het niet sociaal democratisch genoeg is, dan doen we het gewoon niet. Nou, dus wel her en der zorgen... Maar ja, een leider die, in, die de partij in zo'n korte tijd zo'n groot succes gebracht heeft... nou ja, die geniet zoveel vertrouwen, heeft bakkenvol krediet. Dus wat dat betreft geen enkel probleem. De echte test ligt denk ik als er een regeerakkoord komt... Want de pvda achterban heeft wel vooral de neiging altijd te kijken naar wat er verloren is, naar wat er weggegeven is. In plaats van te kijken naar de winstpunten. Dus dat wordt ongetwijfeld een spannend moment. Goed, Joost. Dan naar de VVD. De radio radiostilte geldt daar tot diep in de gelederen, heb ik gehoord. Ja, daar zijn ze heel goed in bij de VVD. Ja, <laughs> Helaas, <laughs> Tijdens, zeg ik erbij. Precies. Maar goed, jij weet er wel een weg op te vinden. Een Paars Plus, twee jaar geleden, euh, ja, toen liepen de mailboxen nog vol bij de VVD. Morgen de achterban. Is dus nu niet zo? Nee, nee over de mailboxen worden gelukkig nog wel uh, mededelingen gedaan. En uh, dan krijg ik te horen dat het, dat het rustig is in de VVD-mailboxen. Ongetwijfeld zal er iemand wel, wel boos zijn over de samenwerking met de Partij van de Arbeid. Maar geen mailbombardement zoals twee jaar terug... En ja, bij de VVD denken ze dat de achterban ook wel inziet dat het gewoon echt niet anders kan dan regeren met de Partij van de Arbeid. En twee jaar terug was de VVD aan het onderhandelen met de Partij van de Arbeid en D66 en GroenLinks. Nou, alle drie linksen dan de VVD. Dat was echt te veel van het goede voor de achterban. Het voordeel voor de VVD is ook nog eens... dat mocht er een geerekord komen... VVD'ers dan weer de neiging hebben om vooral te kijken naar de winstpunten. Oké, okay. hey, maar er is nog maar net begonnen met onderhandelen. Hè? Dus, dus die, die morgen, de ja, die kan nog altijd zijn. komen. <laughs> Lijkt mij dan. Hey, hoe gaat de formatie verder vandaag? Nou, vandaag is de aandacht voor de financiën. Er komen bij de informateurs en de onderhandelaars van de VVD en de Partij van de Arbeid een aantal financiële kopstukken langs van het land. Dus minister De Jager van Financiën komt langs, de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot de directeur Teulings van het Centraal Planbureau en de heer Van Zwol, die is voorzitter van de studiegroep Begrotingsruimte. Nou, er zal er eens goed gekeken worden naar de stand van het land, de stand van de financiën. En ik vermoed zo dat ze dan weer in de middag weer verder gaan, eh, gewoon met de onderhandelaars en de informateurs en dat dan de eerste stappen weer gezet gaan worden. Ja. Is dat zo'n beetje het schema van iedere dag, uh, s ochtends de expert en smiddags de onderhandelaars, of tenminste Rutte en Samson, die met elkaar praten? Nou, die, deze experts, ik verwacht niet dat, dat er nog meer experts langs zullen komen. Heel af en toe komen nog de sociale partners mogen nog één keer langskomen... of deze financiële experts mogen halverwege nog een keer... Langskomen, maar daar zal het wel bij blijven. Ja, en verder doen ze wel, uh, willen ze zoveel mogelijk onderhandelen. Maar goed, de agenda's moeten toelaten. Uh, Rut is natuurlijk ook nog premier. En die zal eerder andere verplichtingen hebben dan Samson. Bijvoorbeeld iedere vrijdag de ministerraad. Maar het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk te onderhandelen en om dus zoveel mogelijk vaart te maken. Goed, Joost Vullings valt weer genoeg te posten op het binnenhof. Horen van je. Dankjewel. Door naar de sport. Een heel fijn voetbalweekend. Tom van de Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Met uh, leuke verrassingen, uh, mooie uitslagen. Bijvoorbeeld PSV-Veenoord. Um, ja. Maar Twente, dat blijft maar winnen. Ja. Is dat, dat de enige club die consequent is? Nou, als je naar de stand kijkt, 18 uit 6 en 4 voor op Vitesse en 6 op alle anderen al of meer, dan zou je denken, ja, dat Twente dat gaat toch wel heel erg goed. En gaat natuurlijk ook heel erg goed. En als je ze gisteren ziet spelen, denk je, ja, je kan toch ook niet voorstellen dat als je zo 34 wedstrijden speelt, dat je dan aan het einde bovenaan zit. Maar Twente weet wel dat te doen wat anderen vaak niet weten, zoals Ajax bijvoorbeeld gisteren. Toch net het hoofd erbij houden, net voldoende doen om dit soort wedstrijden te winnen. Maar goed, dat seizoen is nog wel heel lang. Maar ze hebben wel een hele mooie start gemaakt. Ja, en als je naar de rest kijkt. Natuurlijk is Vitesse fantastisch gestart. Maar dat is geen team om het het hele seizoen vol te houden. Ajax is te wankelmoedig. Met name buiten Amsterdam. PSV is wankelmoedig. Met name buiten Eindhoven. Maar deed gisteren, zoals je al zei, wel heel goed wat het moest doen. En Feyenoord, dit jaar toch ook wel weer een klein stapje terug gedaan. Ja, werd toch aardig over de knie gelegd hoor. Na rust in, in Eindhoven. Mm. Maar ze zijn al vaker blij geweest daar. En dan blijkt toch een week later weer bij de eerstvolgende uitwedstrijd dat het lastig wordt. Dus die zullen toch eerst eens een serietje neer moeten zetten. Maar. Dat het uiteindelijk om de bekende club zal gaan aan het einde, dat mogen duidelijk zijn. Maar Twente, ja, zes punten voor op de echte concurrenten, dat is toch al een heleboel hoor in het begin van het jaar. Ja, wiel, week, WK, wielrennen dan in Limburg, slotweekend, uh, ja. Tom. Ja, Vos, wereldtitel bij de vrouwen, he he, eindelijk. En Gilbert bij de mannen, he he, eindelijk dit seizoen. Ja. Waren het nog verrassingen eigenlijk? Nou of... ja, wat wel bijzonder is, is daar waar je bij een heleboel sporten kan zeggen... dat de favoriet meestal wel wint, is met zo'n wielerwedstrijd... met uh, meer dan 200 mensen aan de start. Uh, kun je altijd wel zeggen wie de favorieten zijn? En dan maken we altijd maar een lijstje, want het is wat veiliger dan één. En dit weekend was inderdaad het bijzondere. Nou, Marianne Vos bij de vrouwen, die heeft al zoveel gewonnen. Het was haar negende wereldtitel, de tweede op de weg naar 50. Tweede plaatsen. Die is zo superieur in dat vrouwenwielrennen. Nou, daar had je je geld nog wel op durven zetten. En Gilbert, je zegt het terecht, eh, grote favoriet. Maar wel een heel matig, matig seizoen. En er waren wel meer favorieten. En er waren mensen die zeiden: het is niet zwaar genoeg. Nou, het bleek toch goed zwaar hoor. Want er kwamen hele, hele, hele grote renners. Uiteindelijk bleven er over. En van die grote renners was die Kouberg Voor de elfde keer dan toch eh, de, de kuitenbijter. Waarop de rest niet meer kon volgen. Uh, Gilbert is wel een echte goede wereldkampioen In dat opzicht misstaat het parcours ook niet. Uh, het was een, een goede wedstrijd. De Nederlanders, ja helaas, we, dat verhaal kunnen we elke keer vertellen. Ze nee, zitten niet, er he. goed bij, ze rijden mee, maar op het beslissende moment kunnen ze gewoon niet beter dan wat ze laten zien. Lars Boom vijfde op een wereldkampioenschap, hoef je je natuurlijk totaal niet voor te schamen, maar er was geen moment dat je dacht uh, dat ze zouden kunnen. En met Gilbert nogmaals op dit parcours en na dit seizoen voor hem een prachtige bekroning en uh, hebben we toch wel een hele hele mooie wereldkampioen wielrennen. En laten we inderdaad niet vergeten, Marjan Vos, ze is het was 25. Ik zag net die erenlijst. Daar komen de meeste mensen hun hele leven niet aan toe. Maar Marjan Vos gaat <lacht> nog wel even door. Hoor. Daar komen er nog wel een paar bij. Mooie wereldkampioenschappen met twee hele, hele mooie wereldkampioenen. Goed, Tom, het is al van zaterdag, maar HSV, hè? van de vaart. Ja, gewonnen. Dat bedoel gewonnen, ik maar. Marce, ik, ik, ik, <lacht> ik feliciteer je, Marcel. Goed zo van Dordboend. Zeg, zeg er nog even bij. bij. Ja, laten we ja. het leuk. Dank je, Tom. Tot boord. En Peck. Ja, dat weet ik niet. Moeten we die over hebben? Even denk ik? Nee. Even Goed, we gaan straks praten over uh, keuzes in de zorg. Blijf luisteren. Eerste verkeersinformatie, Arnoud Broekhuis. Lara, zijn 104 kilometer file op dit moment, gemiddelde. En de meest opmerkelijke file staan op de A2, Maastricht-Eindhoven. Nog altijd 5 kilometer aan aanleiding bij Knopert de Hocht. Op de A7, Hoorn richting Saandam. Staat tussen Purmerend en Knopert Saandam 9 kilometer. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Dat is een half uur geleden een aanhanger van een wagen losgeschoten. En daardoor zijn er een aantal reisstroken dicht. Sterker nog, de weg is weer vrij. Dus laten we hopen dat die file snel oplost. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Na een aanrijding staat tussen Knoop het Velperbroek en de afrit Wageningen inmiddels 10 kilometer. Daar is de linkerreis ook dicht. En de laatste betreft de A27, breda richting Utrecht. Tussen Hank en Werkendam. En daar staat een file van 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ouderen in een verzorgingstehuis moeten meer gaan betalen. Dat is een van de adviezen van de SER, Sociaal Economische Raad... en die is bezig met een onderzoek naar de alsmaar stijgende kosten in de zorg. Uitstaatssecretaris staatssecretaris van Volksgezondheid en kroonlid van de SER... Jet Bussemaker, leidt dat onderzoek. Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt schaal Hans keukenmeester in de zorg? Nee, absoluut niet. Uh, wij constateren bij de CER dat we een uh, heel goed stelsel van gezondheidszorg hebben in Nederland. Dat we dat ook willen behouden. En dat we wel met een paar problemen te maken hebben. Stijgende kosten, uh, problemen op de arbeidsmarkt en ook kwaliteit die nog beter kan. Om nou die kwaliteit te verbeteren en ook voor de toekomst te bewaren voor de groepen die dit het meest nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan gehandicapten. Zeggen wij uh, mensen die, uh, die lichte zorg uh, nodig hebben en die dat ook hebben kunnen voorzien. Die ook nog zelf een zekere regie over. Voor eigen leven hebben. Ja, die moeten dat iets meer zelf organiseren. En daarmee zorgen we ervoor dat de zware zorg voor iedereen behouden blijft. Kunt u daar een uh, voorbeeld van geven, mevrouw Bussemaker? Om het concreet te maken. Nou, dat is. Uh, we hebben gezegd, uh, wij vinden dat de lichte zorg, dat is met name ook zorg um, die, die niet veel kost, dus die relatief niet ingewikkeld uh, is, dat het daar uh, om moet gaan. Hoe dat precies, welke onderwerpen daaronder vallen, zeggen wij dat moeten we met, uh, met alle beroepsgroepen en dergelijke gaan bespreken. En dan is het uiteindelijk een besluit aan de politiek. Maar wat we daarmee wel doen, is in de langdurige zorg een onderscheid maken tussen de groepen die helemaal geen eigen regie hebben, die ook. ...niet hebben kunnen voorzien van de problemen waar ze mee te maken hebben. Dus iemand die bijvoorbeeld gehandicapt geboren wordt. Uh -huh. En iemand die dat wel kan. En dat is een wijziging ten opzichte van het huidige beleid. Dus iemand die wel kan voorzien dat hij bijvoorbeeld ouder wordt en daarvoor ja, kan sparen? Da ja, daarom, daarom gaat het, uh, met name natuurlijk een grote groep uh, ouderen die dat uh, kan uh, voorzien. Maar wij zeggen ook voor hen moet de zware zorg behouden blijven. En bij lichte zorg, ja, dan kan je bijvoorbeeld denken aan, uh, nou ja, vormen van wat uh, dagbesteding heet. Ja, precies. En als ik dan denk aan ouderen, bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis, um, dan zou u, uh, het eten bijvoorbeeld zou dan uh, niet vergoed worden. Maar uh, als dat een speciaal dieet was, het, het advies dan weer wel? Nou ja, kijk, wat wij zeggen is dat er nu in de langdurige zorg heel veel elementen bekostigd worden die eigenlijk niet met zorg te maken hebben. Uh, en dat gaat om, uh, um, om wonen, dat gaat om welzijn, dat gaat om onderdelen van, uh, van voeding. En wij constateren tegelijkertijd dat uh, er steeds meer behoefte is aan diversiteit bij ouderen. Want mensen hebben daarvoor ook een heel ander leven gehad. Nieuwe andere eetgewoontes en de een woont op het platteland in een boerderij en de hm. ander woont op achter in de stad. En dat vertaalt zich door als je behoefte hebt aan zorg. En om daar ook als je zorg hebt meer rekening mee te houden. Dus eigenlijk het gewone leven zoveel mogelijk door te laten gaan zeggen wij die kosten zouden niet meer uit de AWBZ, dus niet meer onder de langdurige zorg uh, moeten vallen. En dat betekent dat mensen een deel daarvan zelf kunnen betalen. En als ze bijvoorbeeld uh, uh, met woningen zitten, dat ze ook recht hebben op huursubsidie Mac met een lager inkomen. Maar mevrouw Bessemakker, kan dat? Hebben die mensen daar geld voor? Want als dat zo is, zou je zeggen, ouderen die op dit moment al dat soort zaken nog wel voor goed krijgen, die houden veel geld over. Nou, we hebben nu een Is heel ingewikkeld. Dat, nou, um, dat, dat hangt helemaal. We hebben in, in Nederland ouderen in alle soorten uh, en maten. Ja. Uh, wij zeggen wel, ja, we moeten er rekening mee houden dat, dat, uh, dat ouderen daar waar ze kunnen, waar ze kunnen, het zelf betalen en waar ze het niet kunnen, dat er een uh, vangnet uh, komt. En uh, als je kijkt naar, uh, uh, naar de generatie uh, nu, dan zie je dat er mensen zijn met lage inkomens en mensen met ook uh, uh, veel modale en hoge. Maar is dat wel eerlijk dan? Want wie kan en wie kan niet? Er zijn natuurlijk ook veel criteria op los te laten. Ja, natuurlijk. Daar moet dat zorgvuldig gebeuren. Maar daarom zeggen wij ook heel nadrukkelijk, we willen de zorg voor iedereen die er echt toe doet behouden. En dat betekent dat alle zware zorg op een of andere manier in het pakket behouden blijft. En dat voor degenen die het niet kunnen betalen, dat daar een vangnet uh, voor komt. En als we niks doen, dan hebben we straks het risico dat die zware zorg... en de zorg voor gehandicapten onder druk komt te staan. Ik hoor u helemaal niet over uh, overbodige en ondoelmatige behandelingen. Uh, nou, ik heb daar bijvoorbeeld oud-minister van Volksgezondheid Klink over gehoord. Uh, die vindt dat artsen beloond moeten worden als ze afzien van dat soort overbodige behandelingen. En niet alleen maar betaald moet worden voor het aantal verrichtingsmiddelen wat een grote uh, aanjager is van het stijgen van de kosten... op dit moment in de zorg. Hoe kijkt u daar tegen? Ja, nou, ik ben blij dat u dat noemt, want het is een heel wezenlijk belangrijk punt... van het uh, conceptadvies. Uh, en dat betreft dan met name de zorgverzekeringswet. En daar zeggen wij ook, constateren, dat er uh, heel veel ondoelmatigheid is... omdat er het ene ziekenhuis bijvoorbeeld alleen een scan uh, voorschrijft... en de andere scan en een echo toepast. Terwijl we eigenlijk niet goed weten wat nu helpt en uh, wat niet. Mm -hmm. Dat er uh, ook uh, medische medicijnen gebruikt worden, soms overbodig... soms medicijnen die tegen elkaar uh, inwerken. En dat wij, wat wij zeggen is dat we willen dat de zorg niet meer zeg maar, per product gefinancierd wordt. Dus mm. hoe meer zorg je levert, hoe meer uh, geld een aanbieder ontvangt. Maar dat we veel meer moeten kijken naar gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Ja, want voordat je overgaat tot het zelf betalen... zou dat misschien toch een eerste stap moeten zijn. Dat uh, als je iets betaalt, of dat wel nodig is om überhaupt die behandeling gehad te hebben. Ja, nou ja, daarom zeggen we eigenlijk beide. Hè. Uh, maar, maar dat is voor moet... patiënten moeilijk... Om in te zien. Hè? Uh, ik weet dat uit eigen ja. ervaring. Ik, ik weet als ja. patiënt niet zo goed uh, of een. Uh, nou, ik noem wat. Een foto van een enkel wel, wel nodig is. Nee, dat is ook. Uh, dat is heel lastig. Daarom zeggen wij ook met name. Ook de poortwachtersfunctie, zoals dat heet. moet versterkt worden van huisartsen en wijkverpleegkundigen. De informatie moet veel transparanter. En er moet. Er wordt ook wel aan gewerkt. Veel meer gewerkt worden met. Uh, met richtlijnen. en integrale benadering uh, van zorg. En dat betekent dus ook dat er tijd genomen moet worden. voor een gesprek. of altijd elke. Zorgverlening, operatie, behandeling wel nodig is. Kan dat als u ook tegelijk pleit voor uh, marktwerking? Of dat zegt u niet zo, u pleit echt voor ondernemerschap. Dat is uh, natuurlijk in de politiek, in de verkiezingsstrijd ook een thema geweest. Zegt u dat is iets wat echt moet voor een efficiënte zorg? Of is dat iets wat onvermijdelijk is? Ja, wij, wij zeggen dat de discussie over marktwerking niet erg helpt om de problemen scherp te krijgen. Omdat er onder marktwerking kan je van alles en nog wat uh, vallen. Uh, de vraag uh, of de gecontracteerd mag worden. Begin. Ja. Kijk, maatschappelijk ondernemerschap is wel is nodig om tot innovatie en nieuwe vorm van zorgverlening te komen. En wij zeggen, als je naar andere vormen van zorg wil, meer op de kwaliteit van leven gericht, meer samenhang tussen zorg, welzijn, wonen, etc. Ja, dan heb je wel maatschappelijk ondernemerschap nodig. En dus het moet bedrijfsmatiger. Nee, dat is juist niet bedrijfsmatiger. Want wat wij wel zeggen is dat in dit hele discussie over marktwerking... er wel een gevoel is bij veel mensen dat het allemaal om productie draaien gaat. En daar gaat het juist niet om. Maar wel om nieuwe initiatieven. En als ik één voorbeeld mag geven... No, hey. De organisatie Buurtzorg, die wordt eigenlijk door alle... Alle stromingen in de maatschappij en politiek als lichtend voorbeeld gezien. Dat is natuurlijk ook maatschappelijk ondernemerschap. Dat zijn ja. mensen die met nieuwe initiatieven komen. aansluitend bij nou ja, een andere manier van zorg verlenen. Mevrouw Bussemaker, kroonlid van de DESER. en leidt het onderzoek naar de gezondheidszorg. en de kosten daarin. Hartelijk dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. Nou, in de kranten en verschillende media veel aandacht voor de redden in haren. Het AD schrijft over de nieuwe hooligan. Die boezemt angst in. Volgens criminoloog Tom van Ham zijn het jongeren die opduiken bij onder meer dancefeesten. En die willen rellen om te rellen. De relschoppers kennen elkaar niet, volgens Van Ham. En communiceren ook niet via besloten forums op internet. Duitse minister Eikner van Consumentenbescherming noemt het sociale netwerk Facebook medeschuldig aan de rellen in Haren. Ze vindt dat Facebook maatregelen moet nemen. Zodat jongeren niet per ongeluk een privéfeest aan miljoenen gebruikers bekend kunnen maken. Nou, in het AD is ook te lezen dat Merte, het meisje dat iedereen dus per uitnodigde voor haar Sweet 16, ergens aangegrepen door de rellen. Volgens buurtbewoners zijn Meert en haar familie ondergebracht in een hotel in de buurt van Haren. De Telegraaf schrijft dat de politie in Haren beter voorbereid had moeten zijn op de rellen. Kant heeft bronnen binnen het korps die zeggen dat er al drie weken geleden serieuze aanwijzingen waren dat de zaak zou escaleren. Nog even naar de website van RTV Noord. Daar is te lezen dat uh, vrijdagavond toch nog is geprobeerd een alternatief feest te organiseren. Dat jongeren. Rond half negen bouwde een particulier op het voetbalveld een geluidsinstallatie op. De man deed dat in overleg met gemeente en politie. Vanaf half elf was er muziek op het veld, maar uh, druk werd het daar, zoals bekend, niet echt. In het politiebureau in Haren is gisteren 25 keer aangifte gedaan naar de rellen. En ook de korpschef van Groningen, Oscar Dros, deed daar aangifte. Hij heeft schade aan zijn privéauto, was daar vrijdagavond mee naar Haren gereden, uh, toen het duidelijk werd dat, daar, dat het daar uit de hand liep. Ook uh, ander nieuws in de krant, in de Volkskrant. Een fotoreportage, ook een foto op de voorpagina trouwens... uit Syrië van fotograaf Tom Daans... die op eigen houtje naar het land reisde. Het lijkt een schilderij, een foto die de voorpagina siert. Grijs-bruine gebouwen aan geschoten huizen zijn erop te zien. Grote gaten in de muren en overal kabels. Een dames zegt erover... voor deze foto van de frontlinie moest ik de straat oversteken. Als ik terugren word ik beschoten. Kogels zoeven om mijn oren en komen neer in het stof. Goed nieuws in de Telegraaf, want miljoenen pensioendeelnemers kunnen opgelucht ademhalen. Het kabinet geeft de pensioenfondsen ruimte door de regels rond de rekenrente te versoepelen. Het kabinet koppelt de langetermijnrente aan de zogenoemde ultimate forward rate. En hierdoor stijgt de rekenrente van de huidige 2% tot iets boven de 4%. En dat er dan weer voor dat de dekkingsgraden van alle fondsen stijgen... en daardoor hoeft er minder te worden gekort op de pensioen. Tot slot nog even naar Metro. Die krant schrijft dat bijna 600 studenten hulp van advocaten hebben ingeroepen... Om Studeerboete die is begin deze maand ingegaan. Wie langer dan een jaar een studievertraging oploopt moet ruim 3.000 euro extra collegegeld betalen. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. Hij is de man die ervoor zorgde dat het onderzoeksvoertuig Curiosity... begin augustus op Mars landde. De Nederlander Gerard Kruisinga. Hij is navigator bij NASA in Californië. Ik keek al de fabeltjeskroos, dus jaar 5, 6. Toen ik had ik in de zandbak een heel Marslandstraf gemaakt en, en met een landertje erin. Dus dat zeg ik al tegen mijn ouders, toen ging het eigenlijk fout. Ik praat met Gerard Kruisinga over zijn bijzonder moeilijke werk en de ontdekkingsreiziger in hem. Twee dingen.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 Dit is Radio 1.